6 uur. NTO Radio 1. Met Wiger Hammer. Goedenavond. Wat precies gaat er mis in ons land... als zoveel mensen zeggen depressief te zijn? Een burn-out te hebben? Stress ervaren? Wat zegt dat over die mensen? Wat zegt dat over de samenleving? En over de meetapparatuur? Dat zo dadelijk in het debat op rechts. WNL Opiniemakers. Met in de hoofdrol Opiniemaker Dirk-Jan Epping. Nu eerst het NOS, uh, NOS Nieuws van 6 uur. Gelezen door Dorald Megens. Op dit moment is de VN-veiligheidsraad bijeen... om te praten over de westerse bombardementen op Syrische doelen afgelopen nacht. Rusland noemt de aanval van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië... een ernstige daad van agressie tegen soevereine staat. De bombardementen waren een vergelding op de gifgasaanval in Douma vorige week. Het regime van Assad zou daarachter zitten. VN-secretaris-generaal Guterres zei in New York... dat de VN daar grondig onderzoek naar moet doen... En ondertussen zegt Frankrijk zeker te weten dat er daadwerkelijk gifgas is gebruikt op burgers in Douma. Correspondent Frank Renaud in Frankrijk. Frank, wat voor bewijzen zijn er volgens Frankrijk? Maar het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft vanochtend een document gepubliceerd, gepubliceerd, acht pagina's... maar daarin voor het eerst de aanwijzingen en bewijzen... dat Assad gifgas heeft gebruikt. Allereerst hebben specialisten openbare foto's en video's... en getuigenis onderzocht... die verschenen na die aanval op Douma afgelopen zaterdag. Op basis van dat onderzoek zegt de Franse regering nu... ja, er is toen definitief gifgas gebruikt. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan bepaalde verwondingen... de aanwezigheid van groene rook in het gebied... en de geur van dan de schuldvraag, wie heeft het gedaan? Nou, daarvoor zijn geen harde bewijzen in het document te vinden. Er wordt met, en nu citeer ik hoge mate van zekerheid gesteld dat de Syrische regering... dat gifgas heeft gebruikt. Er wordt namelijk het volgende gezegd. Er is geen enkele aanwijzing dat de rebellen in dat gebied gifgas hadden. En we weten wel dat het Syrische bewind die chemische wapens heeft. Bovendien is dat gifgas op het moment en op de locatie gebruikt... dat het bewind van president Assad dat goed uitkwam. De conclusie van Frankrijk is daarom... het is niet 100% bewezen, maar de enige geloofwaardige theorie is... dat het Syrische leger die chemische wapens heeft gebruikt. Dan zijn de Fransen de eerste die deze bewijzen publiceren. Uh, waarom doen zij dat en waarom doet de rest dat niet? Nou, in Frankrijk is er veel debat over de aanvallen. Hè? De oppositie heeft ook veel kritiek. Die zegt al een paar dagen... er zijn geen harde bewijzen tegen Syrië. Er is ook angst dat Frankrijk een beetje aan de leiband van Washington loopt. Nou, dat wil de regering natuurlijk allemaal weerleggen. Je weet Er zijn al eerder oorlogen gevoerd... waarvan achteraf de reden of de motivatie niet helemaal bleek te deugen. Dus president Macron wil vooral duidelijk maken... nu het bewijs ligt op tafel en daarom doen we het. Ja. Heeft hij ook iets uh, laten weten over mogelijk meer acties... Uh, tegen het regime van Assad? President Macron heeft zichzelf nog helemaal niet uitgesproken. Hij heeft een korte schriftelijke verklaring uitgegeven afgelopen nacht. Morgenavond geeft hij een groot televisieinterview. De Franse minister van Buitenlandse Zaken die heeft wel het woord gevoerd. En hij zegt: het was een eenmalige actie. De doeleinden zijn bereikt. Het is het dat Bachar el-Assad Ses alliés aussi. Maar ik denk dat de wordt Minister Jean-Yves Le Drian zegt... ik denk dat Assad de boodschap wel degelijk begrepen heeft... na deze aanvallen. Maar als dat niet zo is en hij opnieuw gifgas inzet... dan komen er ook nieuwe aanvallen. Frank Renaud vanuit Frankrijk, dankjewel. Amerikaanse president Trump die zegt dat de westerse aanval... op doelen in Syrië perfect is uitgevoerd. Vanmiddag op Twitter schrijft hij dat het resultaat niet beter had gekund... Missie accomplished, missie geslaagd, twitterde hij. En ook het Pentagon noemt de actie succesvol, zegt correspondent Arjen van der Horst. In totaal stuurden de Amerikanen 105 raketten op de Syrische doelen. Luitenant-generaal McKenzie liet satellietbeelden zien van de getroffen doelen. Nou, op basis van die beelden concludeerde hij ja, dat het chemische wapenprogramma van Syrië nu een grote slag is toegebracht. De Amerikanen benadrukten dat ze willen voorkomen... dat Assad opnieuw chemische wapens gebruikt tegen zijn burgers. Dat sluit dus nieuwe actie niet uit. Maar je hoort wel dat het pentagon eh, bijzonder behoedzaam is. Die heeft al eerder laten blijken dat ze geen zin hebben... in een escalatie van de strijd in Syrië. Vandaar ook deze relatief beperkte actie. Amerika had ook eh, regeringsgebouwen, en ministeries van president Assad kunnen raken. Maar dat hebben ze dus nadrukkelijk niet gedaan. De politie heeft in Ossendrecht in Brabant... vanmiddag het lichaam van een dode vrouw gevonden. Even later is in die woning een man aangehouden. Wat hun relatie is, is nog niet duidelijk. Een aantal Jumbo-winkels in de buurt van Breda... heeft ongevraagd medische gegevens van medewerkers doorgespeeld... aan een extern bedrijf voor een subsidieaanvraag. Dat meldt het Radio 1-programma Radar. Medewerkers moesten een vragenlijst over de gezondheid invullen... en die lijsten werden opgeslagen en doorgespeeld. Deskundigen betwijfelen of dat mag. Op 13 plekken in Den Haag mag geen wiet meer worden gerookt. De gemeente heeft een softdrugsverbod ingesteld bij onder meer het Centraal Station, het Laakkwartier en rond het Zuiderpark. Aanleiding zijn klachten over stank- en geluidsoverlast. En in een volgepakt stadion in Soweto is afscheid genomen van Winnie Mandela. Ze was een van de kopstukken in de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika en de ex van Nelson Mandela. Ze overleed begin deze maand op 81-jarige leeftijd. Het NOS-journaal. Bij een explosie in het zuiden van de Gazastrook zijn vier doden gevallen. Het waren leden van een terreurorganisatie. Waarschijnlijk wilden ze een aanslag plegen op een Israëlisch doel... maar ging een explosief te vroeg af. Het is al weken onrustig in de Gazastrook. Protesten tegen het 70-jarig jubileum van de staat Israël... lopen geregeld uit de hand. Er zijn al dertig mensen om het leven gekomen. Bij de viering van Oud en Nieuw in Thailand... zijn al bijna 200 doden gevallen in het verkeer. Meer dan 1900 mensen raakten gewond de meeste gevallen was er alcohol in het spel. De jaarwisseling in Thailand is altijd in april en duurt een week. Dodental loopt vrijwel zeker nog op, zegt correspondent Michel Maas. De zeven gevaarlijke dagen noemen ze dit. We zijn nog niet halverwege en er zijn al 188 doden gemeld. En het worden dan meer. Minstens twee keer zoveel. Elk jaar weer. Velen gaan uitgeput en dronken de weg op voor vakantie of voor familiebezoek... en dat leidt elk jaar tot honderden doden. In de Amerikaanse staat Californië heeft een man een val van een klif overleefd. In de buurt van San Francisco stortte hij met een gehuurd busje... 40 meter naar beneden en kwam in de oceaan terecht. De bestuurder wist zichzelf na de val op de rotsen te hijsen... en hij is uiteindelijk door de brandweer naar boven getakeld... en maakt het naar omstandigheden goed. Het busje dobbert nog in de oceaan. Dan het weer nog. Vrij zonnig en droog is het. Vanavond trekken vanuit het zuiden wat buien het land binnen... bij minima van een graad of acht... Morgenochtend vooral in het noorden wat regen. In de rest van het land een mix van wolken en zon bij zo'n 17 graden. Later op de dag in het hele land weer kans op een bui. En hoe stopt de weg Dennis mooi. De A15 van Gorkum naar Nijmegen die is dicht tussen Tiel en Echtelt. Want er is een uh, ernstig ongeluk gebeurd. Um, verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden via Den Bosch en Os... over de A2 en de A59. De andere kant op staat de kijkersfile, Dus richting Gorkum tussen Ochten en Echtelt heb je een kwartier vertraging. Twintig jaar geleden Amsterdam West. Ernstige rellen tussen politie en jongeren van Marokkaanse afkomst. Andere tijden over een buurt waarin bewoners, bestuurders en welzijnswerkers ieder in hun eigen wereld leefden. Andere tijden, vanavond 10 voor half tien op NPO 2. Goedenavond. We zijn altijd onderweg. En als het aan ons ligt, lekker onbezorgd. Daarom krijg je met ANWB Connected een melding op je mobiel... nog voor het rode lampje op je dashboard brandt. Zo kun je pech voorkomen. Nu met 10% korting op je wegenwachtpakket. Maak je auto klaar voor de toekomst. Op anwb.nl slash connected. Te druk om een vakantie te organiseren? Geen tijd om alles wat leuk is uit te zoeken? En toch naar Australië of Nieuw-Zeeland, zoals u het precies wil hebben? Dan heeft u ons nodig. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland Specialist Travel Essence. Wij gaan voor u een bijzonder reis samenstellen. Met één afspraak waar en wanneer u uitkomt. Uw wensen? Onze lokale kennis. Travelessons.nl. Vraag een filerijder wat DAB is en je hoort. DAB Oh ja, ja, dat is uh, dat je wielen niet blokkeren als je hard moet remmen, toch? Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste in de auto. Want met DAB, Plus Digitale Radio, geniet je van kristalhelder geluid. Dus toe aan een nieuwe leasebak, kies er dan een met DAB, Plus, de digitale opvolger van FM. Digital. Digital. Check digitalradio.nl. Heerlijke reizen gedaan aan de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 Andere tijden over een buurt waarin bewoners, bestuurders en welzijnswerkers... ieder in hun eigen wereld leefden. Andere tijden. Vanavond, tien voor half tien op NPO 2. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en Opiniemaker Dirk-Jan Epping. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond: debat en analyse over de kwesties van deze tijd. Dan gaat het ook hierover. Ook school werd me echt te veel. Ik wou altijd alles af. Ik wou een goed voor toetsen leren. Ik was altijd helemaal aan het stressen en zo. Ah, helemaal aan het stressen en zo. Dit meisje is twaalf. Waarover laten we meer? Depressies, burn-outs. Als je de onderzoeken mag geloven... is er iets goed mis met de mentale gesteldheid van ons Nederlanders. En de zeer jonge leeftijd waarop mensen geveld raken. Nogmaals, dit meisje was 12. Geeft vooral te denken, wat is er met ons land? Wat is er met ons aan de hand? We hebben het erover met de gasten hier aan tafel. Samira Bouchibti, fijn dat u er bent. Schrijver, Dankjewel. publicist. Voorheen ook Tweede Kamerlid. raadslid in Amsterdam. Um, u bent bezig met een boek, komt bij. Bijna uit Daarover Laten Meer. Er komt ook een boek uit van de buurman van u. Uh, dat is Ajit Bakas, Trendwatcher. Over dat boek gaan we het zo dadelijk ook hebben. Want dat heeft alles weer te maken met ja, wat ik net al aankondigde. De mentale gesteldheid van ons Nederlanders. En uh, fijn ook dat u er bent. Dat zeg ik natuurlijk ook tegen de opiniemaker, Dirk-Jan ja. Epping. Zoals altijd beginnen we met het nieuws van de week van de opiniemaker. Ja, natuurlijk. We kunnen niet om Syrië heen, toch? Nee, we hebben even gewacht tot het bombardement dan eindelijk plaatsvond. Uh, precies uh, vlak voor deze uitzending. En uh, het heeft plaatsgevonden, maar je heeft de hele week gewacht. Uh, aanvankelijk uh, had Trump, uh, president Trump tweets verstuurd... zeggende, we gaan Amerikaanse troepen terugtrekken uit Syrië. Uh, daarna zei hij van, oké, okay, er is een, een gifgasaanval. Uh, er komen schitterende, schijnende raketten op u af, meneer As Assad. <lacht> en uh, toen was het een hele tijd stil. En toen dacht iedereen van, er ja, zal er wel niks meer gebeuren... want ze gingen praten met Frankrijk en met Groot-Brittannië. Dacht u dat ook? Uh, nou, ik dacht, ik, ik dacht, het kan niet worden afgeblazen. Maar ze gaan iets doen uh, dat, uh, dat minder impact heeft. En in feite is het ook een symbolisch bombardement geworden. Uh, ze hebben die doelen heel precies uitgekozen. Uh, ze hebben relatief weinig schade toegebracht aan, uh, aan gebieden waar mensen wonen. Vooral opslagplaatsen getroffen. Uh, het was ook binnen een uur weer voorbij. Uh, vandaag staat Assad weer achter zijn bureau om te laten zien dat hij er nog was. Uh, het Russisch ministerie van Defensie meldt opgelucht dat er geen Russische assets waren geraakt. Ja. Nou Daarmee is het exorcistie voorbij en kunnen we in vrede verder leven... en is er voorlopig geen derde wereldoorlog. <laughs> nee, of dat allemaal waar is? Zo kondigde Trump afgelopen nacht de vergeldingsaanval op Syrië aan. Fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces... to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities... Of dictator Bashar de reactie waarvan de hele wereld wist dat die zou komen. Ruim 100 uh, raketten afgevuurd door de Verenigde Staten... u hoorde Trump zeggen, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Samira <tomt> Bouchibti, uh, ja, de hele wereld wist dat die zou komen... al duurde het nog wel even. Was u verbaasd over die reactiesnelheid? Ja, het is wat Dirk Jan ook zegt. Ja, eerst, ja, we moeten ons terugtrekken. En dan ineens gaan ze ook heel snel... komen ze dan ook bij elkaar. Groot-Brittannië, Frankrijk. En uh, dat wordt dan zo snel bekokstoofd. Nou ja, en dan is er toestemming. En, en dan wordt er symboolpolitiek bedreven. Want het is niet meer en niet uh, minder. En hoe nu verder? Nou ja, uh, Rusland, uh, afwachten wat uh, Rusland uh, gaat uh, doen. Welke actie ondernemen? Maakt u dat nog angstig? ons? Nou, ja, het is al een puinhoop in dat. Het, land, hè. het is uh, gewoon vreselijk wat daar gebeurt. En ik denk ook vooral ook aan de mensen. He, die terroristen zijn he, verslagen. En, oh, en, en oh. laten we gewoon uh, uh, met elkaar... dat is ook uh, Europa, dat is ook de Verenigde Staten... met elkaar nadenken over he, wat we wel kunnen doen... en welke oplossingen er zijn. He, welke sp oh. rol speelt Turkije? Het is echt een chaos, maar ook een politieke chaos. Uh, ik, ik, wat kunt u allemaal ontwaren uh, aan Pakas, in die politieke chaos? Uh, het, zoals ga, die... het gaat van Volgens mij om twee gasleidingen die door Syrië moeten komen om Europa van gas te voorzien. Een Saoedische gasleiding en een Iraanse. En, uh, en daar, daar gaat het eigenlijk om. En het conflict tussen Saudi-Arabië en Iran? Die zijn eigenlijk een proxy war aan het voeren daar. Dat, uh, dus dat is eigenlijk wat er gewoon gebeurt. En ik ben ondernemer en ik ben voor concurrentie. Dus ik zeg, leg beide gasleidingen aan en laten ze nou tegen elkaar concurreren. Maar ik geloof, Terk, dat dat niet helemaal het concept is. Dat, uh... Nee, bovendien zie je dat uh, Saudi-Arabië erg vriendelijk is voor Israël. En ja. misschien ja. denken de Saoedi's er wel over... om die gasleiding naar Haifa te door te trekken... Uh, en, die, en die stad te gebruiken als uh, omslagplaats voor uh, gas en olie. Uh, en uh, dat is een andere calculatie. Want je ziet nu wel dat voor de komende jaren... is zo'n project volstrekt onmogelijk in Syrië. Want zoals je zegt, iedereen bevecht iedereen. Ja. Daarom vond ik die, uh, die raketaanval ook een beetje zinloos omdat je, ja, je raakt toch altijd wel mensen aan de ene kant. Ja, wat, een symbolische daad zijn. Het is een symbolische daad. Dat was, het moest wat gebeuren. Want als je, ja, als, je, als je A zegt en je zegt geen B... dan zegt de president van Noord-Korea... oh, wacht eens even, ik kan me er toch nog uitwurmen. Dus hij moet wel B zeggen. Eh, maar het verandert, verder verander je er niks aan. Hè? Maar die gasleidingen uh, waar uh, Ajit Pakas het over heeft... dat speelt dus ook heel letterlijk en dus ook figuurlijk... onder de oppervlakte allemaal nog mee? Nou ja, elk land heeft eigen en het probleem van Syrië is dat er heel veel landen opereren... met tegenovergestelde agenda's en tegenovergestelde belangen. En daardoor is dat conflict ook niet zo makkelijk op te lossen. Omdat de Russen hebben, hebben een, een, een bepaald idee daar. De, de Amerikanen hebben dat. De Koerden hebben dat. De Turken hebben dat. De Iraniërs hebben dat. De Israëliërs hebben dat. Uh, en zo is er niet makkelijk een oplossing te vinden. Uh, maar op een gegeven moment zou je wel een constellatie moeten hebben... waarbij je dus... Uh, een delen van het land ontwapend er VN-troepen komen om, om de vredeshandhaving toe te passen. Maar zover is het nog lang niet. Nee, de er moet eerst maar een... ik denk aan Libië. Hè? Je hebt het, ze hebben het geprobeerd in Irak. Kijk wat er voor chaos in Libië is. En als je dan denkt, ja, ja we moeten. Je moet, er niet, maar je moet een akkoord hebben, in ieder geval, tussen, om maar te beginnen... tussen de Verenigde Staten en Rusland. En die verhouding tussen de Verenigde Staten en Rusland... is momenteel niet goed. Als je kijkt Slechter de, dan ooit, zei Trump. Ja, en als je dus kijkt in de Verenigde Staten... waar echt een anti-Russische stemming is... Um, da, als je daarnaar kijkt, dan zie je dus dat uh, Trump vooral steun krijgt... voor deze raketaanval van democratische zijde. En van republikeinse zijde heb je een paar havikken. Maar afgezien daarvan heb je een heel deel van die cons conservatieve achterban van de Republikeinen, die willen dat helemaal niet. Die vinden eigenlijk dat die troepen moeten worden teruggetrokken... en dat America First betekent dat dat geld allemaal in Amerika wordt besteed... en niet wordt uitgegeven aan oorlogen in het Midden-Oosten. Dus de Amerikaanse publieke opinie heeft wel de buik vol van oorlogen in het Midden-Oosten. Dus Trump, naar alle waarschijnlijkheid, gaat ook niet meer doen, zegt u dan? Ja, dat denk ik niet voorlopig. Hij moest dit wel doen na zijn Twitter-oorlog. <lacht> uh, maar de democraten zijn zo boos over het... Het verliezen van de verkiezingen van twee jaar geleden, dat ze alle schuld neerleggen bij de Russians, niet bij mevrouw Clinton, en eh, dat ze zeggen, nou ja, goed, dat is goed dat de Russen nou eens een keer klop krijgen en dat we die te sterk afzijden. En Ook dat speelt allemaal onder de oppervlakte dus nog eens En dat dus onder de oppervlakte en het vergroot overigens de populariteit van president Trump, die de laatste weken al ja, behoorlijk dat? is gestegen. Ja, ja? Oh, absoluut. Uh, zijn populariteit was circa 40 procent gemiddeld bij, uh, bij peilingen. En er zijn nu peilingen die zeer betrouwbaar zijn en die ook... Ook de presidentsuitslag correct hebben voorspeld... Uh, waar, hij, waar hij zit op 48, 49 procent. Uh, en zo'n militaire actie maakt een president altijd wat populairder. Commander-in-chief. Uh, commander-in-chief. Dat is groot respect voor de armed forces. Dat is, de armed forces is eigenlijk het Amerikaanse leger... de enige instelling waar de Amerikanen nog heel veel vertrouwen in hebben. Oh, dat geeft overigens ook te denken. Nederland heeft begrip voor het ingrijpen... van de door de VS geleide coalitie tegen... zoals Trump het noemt, het monster azad... Begrip is een afgezwakte vorm van steun. Die steun leverde Nederland in 2003 voor het ingrijpen in Irak. Irak, Samira Boudjipi, had u het net nog even over. Aanleiding was toen, Irak zou over chemische wapens beschikken. De commissie Davids oordeelde achteraf zeer verwijtend... over de steun van het kabinet Balkenende. Koos van der Brugge was secretaris-generaal in die commissie. En hij ziet een parallel tussen de beslissing toen en die beslissing nu. Op dit punt... Lijkt het dat ze, dat ze de lessen toch enigszins weer aan het vergeten zijn. Ja, heel kort. Uh, maar Samira u, u knikt al. Ja, er, er is al, want... nu ook geen bewijs dat die chemische wapens van Assad zijn. Dat ja. is er niet. Een hoge mate nee. van zekerheid, is dat, is wel, dat wordt gezegd. Ja, een ja. hoge mate van uh, zekerheid. Het is toch wel heel erg uh, belangrijk ik zag, ik... als je een stad of een uh, ja. land uh, plat uh, bombardeert. Of een land aanvalt. Bovendien, die chemische wapens waren toch opgeruimd door Sigrid Kaag? Die was er een paar vergeten. <laughs> ja, want ja, heel, ja, u, u lacht daar nu om. Maar inderdaad, onze Sigrid Kaag, op dit moment uh, de minister van Buitenlandse Zaken, ontwikkelingssamenwerking ook die, uh, die krijgt daar alle credits voor. Ja, precies. En ja, blijkbaar ja. is het valt het dus een beetje tegen. Ja. Ja, en, en wat maakt u daar allemaal van? Wat moet dan hiervan de conclusie zijn? Dat die operatie onder haar leiding geen zin heeft gehad? Nou, of dat... dat die operatie meer lof heeft gekregen dan, de, dan ze verdiende. Want de pretentie te hebben dat alle chemische wapens weg waren... en dat was eigenlijk de basis voor een akkoord tussen Russen en Amerikanen... om voor president Obama om niet te gaan bombarderen. De Verenigde Naties zou, van al, die, zou al die chemische wapens gaan opsporen... En, en weghalen onder de leiding van mevrouw Kaag. Nou, dat is kennelijk dus niet gebeurd... Uh, uh, en nu zitten we met een situatie dat er eigenlijk nog heel veel materiaal is voor, voor, voor chemische wapens. En ik moet wel zeggen, de, de oorzaak voor de inval van Irak was niet alleen chemische wapens. Want die gebruikte Saddam Hussein al tegen de Koerden. Ja. Maar er waren dus de, de weapons of mass destruction. Dus er waren veel grotere uh, uh, wapens eigenlijk tegen de mensheid. Ja, um, ik zei overigens net, Sigrid Kaag, buitenlandse zaken. Dat moet dan officieel buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zijn. Uh, Dirk-Jan Epping. <laughs> ik maar... denk niet dat zij dat zo ziet hoor. Nee? Hij is een soort van schuifte de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, zeer waarschijnlijk, hè? Dat, dat zegt Rutte ook. Het is zeer waarschijnlijk worden. Vandaag Stef Blok nog zeggen. Zeer waarschijnlijk. Ik denk maar zeer in Frankrijk... dat onwaarschijnlijk is. Als hij de oh. oorlog had bijna gewonnen... waarom nog risico oh. lopen met chemische wapens? Ja. Heeft, heeft de oorlog al gewonnen. Want als er, als er enige mate van onzekerheid is... en die is er, want dat onderzoek... is nog niet eens goed en al begonnen... daar op de bodem in Syrië... dan kun je dan inderdaad dit al doen. Is dat niet prematuur, die ja, actie? Ben dus door de Trump? Ik ben het uh, met je eens dat uh, als je geen duidelijk bewijs hebt, het blijft onbewezen. Dat geldt ook voor die aanval op die twee uh, Russische mensen in Groot-Brittannië. Uh, in en deze, en deze uh, gif uh, gas, uh, uh, actie. Uh, je hebt geen duidelijk bewijs. Je weet niet waar het vandaan komt. Je weet niet wie erachter zit en hoe het precies heeft plaatsgevonden. Dan vind ik het, het vluchten in een bombardement wel vrij snel. Want dat, dat heeft verstrekkende gevolgen, zoals we weten. Uh, en ook de Russen zitten daar, er zitten zoveel verschillende troepen, eh, dat je enorme risico's gaat lopen voor iets wat niet bewezen is. Wat is het grootste risico dat u op dit moment nou, het ziet? Risico, het grootste risico is dat, dat Amerikanen en, en Russen met elkaar in confrontatie komen in Syrië eh, en een Amerikaanse raket raakt een, raakt een Russische uh, vliegtuig. Dat of, kan nog steeds? Uh, nou, nu, die actie is afgelopen. Ja. He, en de doelen zijn zo uitgekozen dat ze zeer ver weg zijn... van waar Russen zijn. En, ze zijn. en die actie kon ook niet groot zijn. Want als je al die militaire vliegvelden in Syrië wilt uitschakelen... ja, er staan heel veel Russische toestellen, Russische piloten. Dus die konden ze niet uitzoeken. En ze hebben dus alleen maar eigenlijk opslagplaatsen... of wat er voor doorgaat. Vele kunnen fake zijn, hoor. En de, die hebben ze opgeblazen. Toch nog even, want dat gaat hier over dat gifgas. Hè? En dat is, uh, Samira Bouchibti, voor de internationale gemeenschap... een grens... Uh, Obama heeft dat ook al eens zo benoemd. He. Die demarcatielijn, die rode lijn, heeft daar vervolgens niet naar gehandeld. Trump moest daar dus uh, naar handelen. Maar er zijn in dat land al honderdduizenden mensen slachtoffer geworden... van, van zware wapens, van, van geweervuur. Waarom is dat geen grens? Er zijn honderdduizenden uh, mensen, uh, kinderen, vrouwen, mannen... slachtoffer inderdaad geworden van verschillende milities... verschillende kogels. Hè, ze maken elkaar kapot, elkaar uh, dood. En uh, uh, ja, dat is uh, vreselijk al jarenlang. Uh, uh, maar we moeten wel, als je kijkt naar het internationale recht... die moet je wel natuurlijk ook handhaven. Je kunt niet een land bombarderen... omdat anders Noord-Korea misschien zou denken... ja, uh, Trump twittert het wel, hij is gewoon stoer... Hè? Uh, wil zijn ballen op tafel leggen en hij kan nu niet meer terug op die basis. Dat kan niet. Je kunt niet een oorlog ontketenen hè, tussen uh, uh, jouw land... de Verenigde Staten in dit geval, en, en uh, Rusland... op basis van, ja, ik kan nu niet meer terug. Dat, dat is echt, ja, ik, ik vind het bizar en ik vind het echt vreselijk... dat er gewoon al jarenlang, dat we geen oplossing vinden voor dit conflict. Maar uh, we moeten ook gewoon eerlijk tegen onszelf zijn. Wat is er gekomen van Irak? Kijk wat er in Libië gebeurt, daar horen we weinig van. Maar kijk wat er in Libië, wat daar is he, overgebleven... Eh, na de gewoon, val van Gaddafi. We hadden gewoon Gaddafi rustig moeten laten zitten. Ja. En ik heb ooit gezegd, misschien moeten we nu zijn zoon aan de macht helpen. Want in dat soort landen moet je een dictator hebben. Saddam Hussein had ook rustig moeten blijven zitten. En ja. ik, ik zou ook zeggen, laat deze, deze zitten... of zet er dan anders een nieuwe dictator in, maar... Politici, Dirk-Jan Epping, ja. kunnen niet treuren om misschien gemaakte fouten in het verleden. Die moeten nu handelen. Wat is dan op dit moment reaal politiek? Het is zo onoverzichtelijk, ondoorgrondelijk allemaal. Ja, nee, allemaal. Dit, dat kunnen die partijen zelf niet. En bovendien, die partijen die, die, die, die zijn ook heel, heel anders dan ze, dan ze genoemd worden. Men spreekt over de gematigde rebellen. Nou, die zijn waarschijnlijk niet zo heel gematigd. Dat dan zegt men, Assad is, is de grote monster. Maar als je christenen hoort uit Syrië, zeggen die, die Assad is eigenlijk zo slecht nog niet. Ja. Uh, dus er worden stempels uitgedeeld, uh, waarbij, je, waarbij de, die stempel dekt niet de waarheid. Uh, en ik, ik denk dus dat uh, een oplossing eigenlijk er alleen maar kan komen als twee grote mogelijkheden om de tafel gaan zitten. Want de rest zijn afgeleide cliënten, dus Iran, Rusland, uh, Amerika. Uh, en, en, en, en die moeten dan op een gegeven moment via de Verenigde Naties. Ja, een akkoord uittekenen. En dat, en, en dat heeft allemaal veel tijd nodig. Ja, en, uh, en maar je moet, moet ergens op... een begin maken ja. met dat proces. hoor. Want kijk, de, de, de, de, de burgeroorlog in, in Libanon heeft ook heel lang geduurd. En is eigenlijk zo langzamerhand tot een eind gekomen. Tot met elkaar zo ongeveer had uitgemoord. Ja. Trieste conclusie S die soms, u daar. Soms moet, je, soms moet je het laten uitwoorden, inderdaad. En dan, uh, en dan, en dan zie je. Wat, dan, lost, dan worden mensen oh. oorlogsmoe en dan wordt het pas Ook, ook een nafronte conclusie, maar misschien wel uh, pijnlijk waar. Ik zei net al, Samira Puchipti. Uh, u hebt een boek geschreven. Komt bijna uit. Heel ander onderwerp. Misschien ook wel fijn even. Uh, de, de, de, want u hebt gastlessen gegeven, gegeven. Doet u, denk ik, nog steeds overigens. Op scholen. Gastlessen gegeven over. Ja, brisante thema's, noem ik het dan: Identiteit gaat het heel vaak over in discussies, ook hier. Um, over uh, antisemitisme ook. Over uh, ja, wie zijn we en wie willen we zijn. U hebt, hebt gastlessen gegeven, moet u alles over vertellen... en vervolgens anekdotes gebundeld. Brand los. Nou ja, uh, uh, uh, uh, nog meer dan dat. Een uh, heel lang verhaal kort te maken. Ik heb inderdaad uh, uh, gastlessen uh, en ik heb uh, docenten getraind... Uh, op thema's uh, uh, uh, uh, op het gebied van vrijheid, identiteit en polarisatie. Ik heb het ook de VIP-methode genoemd. Uh, uh, uh de VIP-methode, ze dus, heet het boek ook. Het is een VIP-handboek in opdracht van de gemeente Den Haag. Want dit heb ik allemaal in Den Haag gedaan. Waarom in Den Haag? Omdat ik hè, Amsterdammer ben. Omdat ik raadslid was... In uh, Amsterdam. In het kader van belangenverstrengelingen. Als uh, de gemeente als opdrachtgever. heb ik dit dus in uh, Den Haag gedaan en ontwikkeld. Ik heb dus al mijn ervaringen. van de afgelopen jaren. in klasse, tijdens gastlessen. heb ik uh, gebundeld. in een handboek. En dat handboek heet. Waarom zijn wij Nederlander? En uh, deze vraag. Uh, behandel ik ook in klasse. en uh, met studenten. Met uh, uh, leerlingen en met basisschoolkinderen. Dus het boek is voor uh, docenten van groep 7, 8, vmbo, mbo en zelfs uh, hbo. Ik haak er direct even uh, in. Want u zegt, waarom zijn we Nederlanders? Zijn er, want u hebt daarvoor die klassen gestaan. Voor het ja. gezelschap. Ook ja. mensen die zeggen, pff, ben ja. voer ik ben helemaal ja. geen Nederlander. Zo Ja, in klassen voer ik dus gesprekken over uh, uh, de grondwetartikel. Als het gaat om vrijheid, identiteit is, wie ben ik? Hè, waar kom ik vandaan? En, en wat delen we nou in <kwijnt> Nederland? En polarisatie het gaat echt over thema's he, als uh, gepolariseerde thema's. Islam, uh, vluchtelingen. Uh, enzovoort En inderdaad, in klassen uh, uh, ga ik in discussie, ga ik in gesprek... of ik uh, he, geef les over uh, bijvoorbeeld... en daar is dat vraag, die vraag is ook echt uit uh, uh, de klas gekomen. Ja, ik ben geen Nederlander, ik ben Turk. En ik voel me Turk en ik zal nooit van mijn leven Nederlander worden. Dat hoor je. En ik ga daarover met uh, uh, de studenten. Want dit zijn veelal uh, studenten die dit uh, roepen uh, en zeggen. En daarover gaan we over in gesprek. Uh, uh, wat zegt u op zo'n moment? Nou ja, uh, uh, Als je je Turk voelt, ik heb dat stuk ook uitgeschreven in het boek... als je je Turk voelt, wat is dat dan, Turk zijn? Wat voel je dan? <tied> daar krijg je heel veel verschillende reacties op. Sommigen weten, ja, ik ben gewoon Turk, juf. Nou, wat is een gewone Turk dan? Maar constant daar verder op ingaan... maar ook door wat die jongen of dat meisje zegt... als ze zeggen, ik ben Turk... Um, uh, uh, krijg je ook, hè, uh, als je bijvoorbeeld oer-Hollandse studenten zegt... Zeggen, zeggen bijvoorbeeld, uh, ja, ik ben, uh, ik ben Nederlander... dan vraag ik ook weer, ook aan hen, waarom zijn jullie Nederlander? En dat breng je bij elkaar en dan ontstaat er een hele mooie dynamiek. Oh, kijk, u gebruikt het woord mooi. Want uh, bent u optimistischer of pessimistischer geworden door deze gang? Door misschien wel het, het brein van al die jongens en meisjes? Het gang door al die scholen? Yeah. Ja, ik ben altijd stil van deze vraag. Want als ik zeg, ik ben pessimistisch... dan doe ik echt de studenten tekort die mee willen komen... die mee he, willen doen en, en iets willen betekenen ook in onze samenleving. Maar ik moet wel zeggen, in het onderwijs kan er... als we het over het, de staat van het onderwijs hebben... er kan echt wel een tandje bij als het gaat over thema's... zoals die vrijheid, identiteit, maatschappelijke en sociale... morele thema's waarover gesproken moet worden. Want er is gewoon een stuk uh, waar... Uh, ja wat ontbeert en, en waar studenten, maar ook uh, vmbo-leerlingen... echt over moeten leren praten. Hè, want dit zijn gesprekken, discussies die wij op Twitter voeren. Hè, ook bijvoorbeeld gepolariseerde thema's... waar we soms niet uit kunnen komen. Zwarte Piet, nou daar kan ik weken lessen over geven... maar dan gaat het niet alleen maar over Zwarte Piet. Hè, dan gaat het over, ja, maar dat is van ons, dat is van mij. Terwijl de ander zegt, ja, maar het is racistisch. Wat is racisme? En dan gaan we weer. Ja. Dus deze thema's moeten echt veel en veel meer aandacht krijgt. Dus ben ik pessimistisch, was de vraag. Of optimistisch? Ja, allebei niet. Mm. Oké, okay, ja, dat kan dus ook. En dat kan ook hier aan de tafel van WNL-opiniemakers... voor, tegen, optimistisch, pessimistisch of iets ertussenin. Uh, hoe heet de, wat is de titel ook alweer van het Waarom boek? Waarom zijn we Nederlander? Waarom zijn we Nederlander? Mogen we allemaal even over nadenken? Om zeven uur volgt misschien wel het antwoord van u, uh, luisteraar. Want u kunt ook meedoen met deze uitzending. Gebruik ervoor de hashtag WNL op Twitter. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Iets na half zeven. De hoogste tijd voor weer en nieuws. NPO Radio 1. Hier is Maud Schreurs... Met de bombardementen op Syrische doelen... is het internationale recht op een grove manier geschonden. Dat heeft de Russische VN-ambassadeur in de Veiligheidsraad gezegd. Hij vindt dat de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië... met hun beschuldigingen naar de Veiligheidsraad hadden moeten gaan... in plaats van het recht in eigen hand te nemen. En inmiddels zijn de eerste beelden getoond... van een gebombardeerd doel in de buurt van Damascus. Te zien is dat een wetenschappelijk onderzoekscentrum... volledig is verwoest. Alleen een paar muren staan nog overeind. Van de twee andere doelen zijn nog geen beelden verspreid. Bij een explosie in het zuiden van de Gazastrook zijn vier doden gevallen. Het waren leden van een terreurorganisatie. Waarschijnlijk wilden ze een aanslag plegen op een Israëlisch doel... maar ging een explosief te vroeg af. En bij een ongeluk op de A15 is een doden gevallen. Ook is er een zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Echtelt in Gelderland. Daar botsten een vrachtwagen en een auto op elkaar. En voor het weer is hier Willemijn Hubert. We mogen ons verheugen, hè, Willemijn. Tenminste, als je van zon houdt. <laughs> een mooie toevoeging. Ja. Ja. Heel goed. Ja, inderdaad. Ja, voor de wolkenliefhebbers is het nu nog even een paar dagen bingo, zal ik zeggen. En ook vandaag was het op veel plaatsen toch wel wat grijzig. De dag begon ook met, uh, met mist. Dat kan komende... Ochtend, morgenochtend, dus wel weer opnieuw gebeuren, verspreid over het land. Maar we krijgen ook te maken met een gebied met buien geregen. Dat gaat vanavond ook overtrekken. Vannacht ook. Kan ook behoorlijk even plensen af en toe. En morgenochtend trekt het dan in het noorden het land uit. En dan is het denk ik het grootste gedeelte van de zondag. Droog weer. Misschien dat in de middag een aantal losse buien gaan ontstaan. Maar ik verwacht niet dat het er heel veel zullen zijn. Morgen opnieuw wel. Vrij veel wolken. Af en toe wat zonneschijn. Temperatuur rond de graad of 17 gemiddeld. En langzamerhand gaat die temperatuur wel een beetje de lift in. Maandag nog niet. Dan lijkt het juist even een stapje terug te doen. Dan nog blijven we boven die gemiddelde 13 graden die we nu zouden moeten hebben. Oh, dat is gemiddeld 13 graden? 13, ja. ja dus we zitten al sowieso al ruim in ons jasje op dit moment, uh, wat dat betreft. En uh, maandag is er nog veel bewolking. Misschien nog een verdwaalde bui. Vanaf dinsdag een paar dagen echt droog weer. Met heel veel zonneschijn. En dan gaat de temperatuur ook in de lift. En vanaf woensdag komt u op veel plaatsen in het land echt boven de 20 graden uit. Dus als je ervan houdt, ik zou zeggen pak je kans. Dit is DNL Opiniemakers. Met Nieger Hemmer. Ja, Goedenavond en fijn dat u luistert naar WN Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Hele leuke gast hier aan tafel. Opiniemaker is Dirk Jan Epping, fijn dat u er bent. Normaal gesproken resideert u in, uh, in uh, New York, bent daar uh, uh, lid van de uh, London Fellow Policy Center. Dat is een uh, conservatieve denktank, mag ik dat zo zeggen? Ja hoor, ja. Zeker. Heel goed. En natuurlijk ook columnist voor de Volkskrant. Kennen mensen u ook van? Uh, Samira je hebt net uh, uh, uitgebreid verslag uh, uitgebracht over uw uh, nieuwe broek, een uh, nieuw boek. Oh. Uh, nieuwe broek? Uh, kan misschien later deze uitzending nog. Uh, nieuwe boek inderdaad. En u bent een schrijver, publicist, blijkt daar ook uit. Oud tweede kamerlid trouwens, ook oud raadslid. Nou, ik maak het lijstje maar graag af voor. Oud journalist, programma Ja, wat bent u niet? Uh, en Ajit Bakas, u bent trendwatcher. U hebt ook een heel mooi boek geschreven. Het gaat over. Kopzorgen gaat over onze. Het kopzorg. Precies. Ja. Onze mentale gesteldheid. Gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Eerst even voetballen, overigens, want ado Den Haag tegen FC Twente. Dat is een heel belangrijke wedstrijd voor ado. Ja, voor FC Twente zeker. Armand of ja, dus ook, Afzaroğlu. Ja, het is overigens de laatste kans voor FC Twente dat. Uh... Ja, een strijd tegen degradatie. Maar die strijd al bijna heeft verloren. We hebben drie minuten gevoetbald, Het is 0-0. Vier punten de achterstand van Twente. Nummer 18 van de Eredivisie op de 17e plaats. En dat is een plaats die recht zou geven op het spelen van na-competitie. Daarbij nog niet helemaal gedegradeerd. Vier punten dus. En Twente heeft nog vier wedstrijden om dat goed te maken op de nummer 17. Dat is Sparta, maar en je merkte in Enschede vorige week de wedstrijd die Twente verloor van Feyenoord Er een soort gelatenheid, apathie in het Twentse, maar er is nog wel een klein beetje hoop. Maar dan moet deze wedstrijd gewoon gewonnen worden vanavond in Den Haag tegen ADO, dat negende staat. En uh, de afgelopen twee thuiswedstrijden heeft verloren. Die hebben dus wat recht te zetten, maar het gaat natuurlijk vanavond vooral om FC Twente. Pakken ze die laatste strohalm en maken ze de strijd om degradatie echt nog spannend. Of uh, moeten ze na vanavond toch ook zelf gaan geven dat het wel een heel lastig, misschien wel onmogelijk verhaal wordt. We hebben dus een paar minuten pas gespeeld. 3,5 om precies te zijn. Geen kansen, geen goals. 0-0 in een zonnig Den Haag bij ADO FC Twente. Ja, we gaan even terug in de week. Een opmerkelijke woordenwisseling tussen de Kamervoorzitter, Ariep... en een Kamerlid van de SP. De heer Quint. Ja, uh, alles zijn... Waar is uw Dat vraag ik mij al jaren af, uh, voorzitter. Dat, uh, ik heb een hele langzame wasmachine... En een slechte stomerij. Maar een strooptas zou toch kunnen. Maar steun voor het debat. Oké. Okay. Met jasje, ja. Nou, Peter Quint was dit, van de Socialistische Partij. Die maakte zich met een graf vanaf. Katitja riep, konden we duidelijk horen nog op het eind, die zuchtte. Maakt het uit hoe een volksvertegenwoordiger zich kleedt... maakt een representatieve democratie... dat de vertegenwoordigers zich representatief moeten kleden? Dirk-Jan Epping, om met oh, u te beginnen. Dat vind ik zeker. Uh, want dat getuigt ook van respect ten eerste voor het parlement... en voor de mensen die je vertegenwoordigt. Uh, dan moet je daar niet in een soort van halve pyjama gaan zitten. Maar dan, dan moet je ook het niveau en de stijl handhaven... van de mensen die je presenteert te, te vertegenwoordigen. Maar We hebben wel zijn tatoeages laten zien. Een Do doorkijkjasje zo dan ook... Ja, maar daar heeft toch niemand een boodschap aan. Dat nee. is toch ook niet de kern van je werk. Dus wat je doet in feite... Je, je, je zet, uh, je zet dat het parlement voor, uh, voor schut. Een soort van, uh, van uh, station waar iedereen passeert. Uh, en waar je wel koffie drinkt. En voor de rest gaat iedereen zijn, zijn zweeg. Dus ik vind dat uh, niet passen bij, uh, bij het belang van het parlement in de democratie. Zeg. Hij zet het parlement dat, voor schut, Adjit Pakas. Ziet u het ook zo? Dat, nou, dat is op zich wel zo. Ik vind ook dat je er een beetje representatief uit moet zien. Maar aan de andere kant... Uh, toen, uh, hoe heet de vroegere PvdA-voorzitter, met zijn, Hans rare, met zijn oh. rare zelfgebreide truien rond, heeft uh, de maar Kamer voorzitter. Hij was geen... Daarvoor was hij als Tweede Kamerlid ook nog. En dat heeft de toenmalige Kamervoorzitter ook wel getolereerd. Dus dat is een beetje het probleem. Het is een glijdende schaal geweest. Dus op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, nou we, we, we spreken een kledingcode af en dan is het geld voor iedereen. Maar, maar die kledingcode, want u hebt ook in die Tweede Kamer gezeten, Samira Bouchibti, is er de, toch? Met, dat voorschrift is er. Er is echt... Uh... <coughs> Uh, uh, regelmatig uh, tegen Hans gezegd doen. Kun je gewoon niet ook uh, iets leuks aandoen? Heb je ook in plaats gezegd? van de douchegordijnen. nee. Oh. Nee. -gordijnen. Ja, nee, maar, nee, maar het haalt echt soms ook, en dan die, die bloesjes zo ja. maar het was in ieder geval uh, je, je zag geen tatoeages en zo. En trouwens, uh, de heer Quint is ook uh, oud collega in de raad, dus ik ken dat t-shirt nog. Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij bijzonder. Nou ja, weet je, nou ja, bijzonder, het is, je bent kamerlid, hè? Kamerlid is het hoogste ambt, hè, Van jou zijn er 150. En, en, en inderdaad is ook een, een respect. En anderzijds zeg je mensen het gaat uh, ook om de boodschap. Tofie Dibi is trouwens ook vaak aangesproken op zijn kleding die daar met zijn nou ja, hij had nog uh, wel zo af en toe een, een Dolce Cabana spijkerbroek aan. Maar ook wel met, met shirts en t-shirts aan. Ja, van uh, GroenLinks. Ja, dit, nou, nou valt toch iets op. Hans Pekman, PVDA. Tofie Dibi, GroenLinks. Peter de Kvind, links Partijen. Wat hebben die linkse partijen? Nou, de linkse partijen hebben het niet zo op... ik moet me netjes en, en met stropdas en uh, over hem, terwijl dat gewoon helemaal niet uh, hoeft. Hij had over dat t-shirt oh, hij gewoon even uh, een jasje uh, aan uh, moeten doen. Maar het is niet verplicht. En om echt met een dresscode te komen... Hè, en het verplicht stellen, ja, dat, dat is ook weer niet Nederlands. Maar als je dit in, in, met vergeleken met met een, een, een, een kamer, hè, een parlement in, in Marokko of in Frankrijk... of hè, noem een ander land. Ik denk uh, uh, dat we er dan wat minder mooi op staan. En dan moet ik zeggen, ook Nederlandse journalisten... als je bij internationale bijeenkomsten met kleding... vrouwen ook, hè, met, met haar... Uh, we, we malen er wat minder om, laat ik het zo zeggen. Ja, journalisten zeggen. schijnen ook heel erg te willen uitstralen. We doen even lekker gewoon, Antje van Kast. Wij horen niet beter gevestigd. De orde, wij zijn. Lekker gewoon. Ja, want zit dat er ook achter? Misschien ook bij deze Peter Quint: anti-autoritair, anti-gevestigde orde. Het zal me niks verbazen. Maar Want ik u... ken hem niet, ik heb hem er niet over nee. gesproken, dus ik vind het een beetje lastig. Uh... Want u ziet er altijd uit, dat mag ik wel zeggen, om door een ringetje te halen. Ja, zelfs als ik bij de SP spreek, dan... Uh... Want dat doet u ook? Dat doe ik ook, ja. Uit welke overtuiging doet u dat? Ik ben partijloos, dus ik kom overal. Ik ja, ben... maar waarom kleedt u zich altijd? Ik vind het mooi. Ik vind het gewoon mooi. Een jasje is mooi, pak is mooi. Ik vind het gewoon mooi, ik hou er ook van. Of is het ook een respectbetuiging? Dat ook. Je staat op het podium, je hebt respect voor je publiek. Ja. Dus ja, dat vind ik ook. Hoe is het in het Europees parlement, Dirk-Jan Epping? Heb je ook gezeten? namens de Lijst in Dekken, uh, Vlaamse Partij? Ja, daar is het wel zo dat als je een zitting hebt in Straatsburg, dat je een, een pak aan hebt. Uh, er zijn wel uitzonderingen, die vind je eigenlijk vooral bij de Groenen, bij de groene. bij ook weer links, Duitse Groenen. Bij links, hè? Ja, ook weer links dus in dit geval. Ja, ja, dus ja. Bij, bij Duitse of Franse groenen uh, Die erbij lopen alsof ze op vakantie zijn of naar de camping gaan. <lacht> uh, niet zo, het is niet zozeer in de socialistische fractie... waar bijvoorbeeld de Duitse socialisten ook zeer traditioneel zijn... in hun, in hun, in hun uh, pak en hun, hun das. Uh, aan de rechterzijde zie je wel een aantal nationalisten... die lopen dan in een trui rond en zo... en die zetten dan de vlag van hun land uh, voorop... Uh, dus uh, je ziet het maar veel minder dan, uh, dan in dit geval. Ja. Uh, dus met, je, moet wel, uh, ja, je moet in ieder geval uh, daar waar je zit, je moet je, je toch goed presenteren. Ja, ik heb nog een heel, fragment voor u en ook, uh, heel mooi fragment voor u en ook voor de luisteraar. Want Peter Quint die droeg een shirt met diep decolleté, korte mouwen, zijn tatoeage goed zichtbaar. Een tatoeage had hij niet, net zoals Smaak overigens. De man die na zijn Kamerlidmaatschap inderdaad voorzitter werd van de PvdA. Nou, dan gaan wij eens even kijken hoe model 1 Hans Spekman eruit zag voor de metamorfose. Dat was zo. Kijk eens aan. Nou, neem dit goed op. Want hier is de nieuwgestelde Hans Spekman! Denk je dat ze je nu in de kamer meer serieus zouden nemen? Nee, volgens mij in de kamer maakt het allemaal niet meer zo uit. Dus nee? mensen zeggen, bij het begin werd er wat van gezegd en geroddeld. Niet dat mij wat had interesseert, maar, maar nu is dat wel voorbij. Ik zei dat trouwens misschien iets te snel hoor. Hij had geen smaak, zei ik. Hij had een bijzondere smaak, dat kunnen we oh. natuurlijk ook zeggen. Samira Bouchiepti, hij zegt, ik zit er nu mee... Punt uit. Maar hij zat er ook echt niet mee. Nee. Want hij is ook echt, het was ook, ook een moment uh, in de fractie. Er werd over gesproken. Gerdy Verbeet, uh, uh, toen, hè, voorzitter. Die heeft er ook oh. nog wel zijn opmerking van gemaakt. Uh, uh, niet uh, publiekelijk, uh, maar toch. En ja, als iemand. Je kan iemand niet dwingen. Want er zijn geen afspraken over. Uh, zoals uh, ongeschreven regels. Ja, die kan je ook aan je laars slappen. En hij zat er echt niet mee. Hij had, had er ook drie of zo. En, en die had hij gewoon altijd Dat aan. Rode, eentje met kleur en met groen en blauw. En, en, en nog een soort van bagwamachtige. <lacht> hè wel wel Ja, en ja. Ja, wat u nou zegt, uh, Ajit Pakas, dan wil ik toch even bij u toetsen. Want Samira Bouchib, die zegt dus, je kunt dat niet afdwingen. Dat kan natuurlijk wel. Ja, ik vind van wel, ja. We moeten dat afdwingen. Het zal. Het het maar weet je, ik denk dat de meeste burgers toch uh, uh, überhaupt ook niet meer kijken naar die, die uitzendingen van de Kamer. En nee. ik, denk ik denk dat het een beetje zonde van de tijd is nu. Laten we het meer hebben over belangrijkere onderwerpen... waar de Kamer het ook inderdaad te weinig over heeft. Oké, geen dwang, maar een beetje drang. Geen dwang, een beetje drang. Belangrijke onderwerpen, zegt u. Nou, dat is dit zeker. En u verzorgt daarmee de brug naar het onderwerp... waar u ook zeker voor aan tafel zit. Want u hebt er een boek over geschreven van uw Dus Kopzorg, dat is uw nieuwste boek, met als ondertitel... Geestelijke gezondheid en Wellbeing in de 21ste eeuw. Het boek komt uit op een zeer geschikt moment mogen we wel zeggen, want depressie, burn-outs, mentale vermoeidheid, nieuws over de GGZ, volop nieuws daarover deze week. Let op. Fleur is 12. 12. Ze praat over haar tijd in groep 7. Ze was toen 9 of 10. Stress kreeg vat op haar. Het werd er allemaal te veel. Ik wou alleen maar op bed liggen, zeg maar, bij van, ik had niks, ik, ik sliep niet. En op een gegeven moment dan, dan komt alles uit je en dan ga je alleen maar, kan je alleen maar huilen en denken dat iedereen tegen je is en zo. En ook school werd me echt te veel. Ik wou altijd alles af. Ik wou goed voor toetsen leren. Ik was altijd helemaal aan het stressen en zo. Ik was twee weken van zo'n zomervakantie en we zeiden van nee, dit kan niet meer. Dit kan niet meer zo. Dat heeft mijn moeder met de juf heel lang gepraat. En toen hebben we afgesproken dat ik, dat ik voor die dag thuis zou blijven. En dat ik.. Um, geen toets meer zou krijgen. Geen huiswerk, geen druk. Dat ze gewoon ik wil naar school gaan, maar alle druk eraf mag gaan. Zeg maar. Alle druk eraf. Zelfs jonge kinderen ervaren stress. En al die begeleiders van bezorgde moeders... tot psychosociale hulpverleners... tot emotioneel betrokken juffen... die stressen allemaal mee. Wat is er aan de hand in onze maatschappij? Is het zo dat er, is het zo dat er meer druk is? Of maken we onszelf druk en gek? Ja, ik, ik struikelde even. Omdat er een doelpunt is, daar gaan we eerst naartoe. ado Den Haag, FC Twente, wie heeft er gescoord? Allemaal als er ook leuk. Het is FC Twente dat hier op voorsprong komt. En dat is een ontzettend belangrijke treffer. Goeie voorzet vanaf de rechterkant van Adam Maher. Die vorige week ook al scoorde tegen Feyenoord. En wordt binnengegleden vlak voor de goal door de Finn-Frederik Jensen. Heel belangrijk dit voor FC Twente. Eindelijk een voorsprong voor de ploeg uit Enschede. Jensen maakt hem 1-0 tegen ADO. We hebben het hier aan tafel. Gaan we hebben over stress, burn-outs, depressies. Ajit Pakas gaat uw boeken over. Wat is uw nieuwste inzicht? Nou, de, uh, uh, dat het, het heeft de, de omvang uh, die de pest had in de middeleeuwen... en zoals de pest in de tijd uh, de, die samenleving uitholde... zo holt dit nu de samenleving uh, vandaag uit... Dus ik vind wel dat wat er moet gebeuren. Alleen denk ik dat het niet allemaal door professionals hoeft te gebeuren. Als ik dit zo hoor van zo'n meisje... dan denk ik, heeft de moeder alvast gezegd... meisje, je moet om te beginnen die, die smartphone's wegleggen... en niet de hele tijd dat krenk hebben, ook s'avonds. Ook avonds. Want het blijft maar piepen en doen, en niet de hele tijd. In Amerika zitten ze gemiddeld drie uur per dag op Facebook. Dit soort kinderen ook. Eh, daar begint het al mee. En ik, ik ben eens op school geweest in Amerika... waar ouders die kinderen die telefoon afpakken. Steve Jobs heeft ook gezegd... de dus iPhone is niet gemaakt voor kinderen. Daar begint het al mee. Ze slapen al slecht. Dus daar begint het ook al mee. Jongetjes krijgen op school de diagnose ADHD... omdat ze te druk zullen zijn. Ze zijn helemaal niet te druk... maar dit, dat gefeminiseerde onderwijs maken... Dat alles wat een jongetje normaal doet... zoals een boomklim of dan ook, dat, dat wordt gediagnosticeerd... dan komt er een heel, heel hulpverleningsleger erop. Dat is ook onvoorstelbaar. Dus we kunnen heel veel dingen met elkaar oplossen. Ik, in Zwitserland was ik laatst. En daar wordt gepleit voor aparte jongens en meisjesscholen om aan dit soort gedoe een einde te maken. Dus niet nog eens een leger nog, nog een leger psychiaters erop. Maar. Zou u daar ook voor zijn, weer terug in de tijd? Want dat hadden we natuurlijk in dit land ook. Nou, misschien zou het nu wel even tijdelijk helpen... of meer mannen voor de klas. In Amerika heb je nu ook mannies, de mannelijke nanny. Manny's? Ja, die jongens zien nooit meer mannen. Ja. Hun vader is altijd aan het werk. Op school zien ze alleen maar juffen. Dus een mannie is ook een oplossing. Gewoon zo'n stoere ex-marinier of zoiets. Uh... Het was heel mooi om naar zijn. u te kijken, Samira Bouchibdi... tijdens het betal van Ajit Pakas. Want het was verwondering. U was het... Hele helemaal met hem eens, totdat hij begon... over gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes. Ja, gescheiden <lacht> onderwijs... voor jongens en meisjes, uh, uh, klassen... absoluut niet, ik ben er echt moordicus tegen. Omdat we, als we... Hè, als we op een middelbare school komen... dan moeten ze ook weer bij elkaar in de klas. Onze samenleving is niet gescheiden. Maar wat ik wel uh, natuurlijk herken, afgelopen week... heb ik een gastles gegeven... en uh, echt meisjes... Uh, waar uh, het aantal likes... hun leven hangt daarvan af, hè? Dat sociale media. Likes Hoeveel likes, Facebook. Ja. ja, dat ze ieder moment... He, ben ik wel leuk genoeg, ben ik wel mooi genoeg? He, de seksualisering ook. Vinden jongens me wel leuk? Ik moet eruit zien als haar. He, het voorbeeldmodel op Instagram. He, als ik me zo gedraag als haar, als ik zo ben. Ze zijn ja. daar uren, drie uur, vier uur, soms vijf uur. Dat zijn de extreme. Uh, zijn ze daarmee bezig? Hebt zelf Wat een dat zelf Ik heb een dochter uh, uh, van vijf. En het eerste, als ik hier aan denk... als we echt in dit onderwerp, over dit onderwerp hebben... ik zeg altijd tegen haar... Uh, Elise Noor, je moet gewoon uh, uh, zelf doen wat je leuk vindt. Bijvoorbeeld als ze zegt, ja, maar misschien lachen ze me dan uit. Dan zeg ik, nou, hè, wat wil je dan aan? Ja, maar misschien lachen ze me wel uit. Of de kinderen vinden dit niet leuk. Het belangrijkste is, jij moet het mooi vinden. Jij moet hè, uh, uh, het uh, uh, goed vinden. Het belangrijkste is dat ze weerbaar worden gemaakt. Maar ze worden echt het belangrijkste over kopzorg, over jouw uh, boek. Het ziet. Als het over jongeren gaat, is echt die sociale media. Ja, ze maken elkaar netter gek. Ja, het gaat die... over smartphones, het gaat over social media. Als ja. we het hebben over stress, die, die, die, die verbinding legt u ook, Dirk-Jan, ja, ook kinderen. Ja, uh, kinderen. Kijk, ik, uh, ik ben veel thuis en ik voed uh, uh, drie kinderen op en er is een jongen van twaalf en een meisje van acht. Het oh. baby is, die lacht gewoon de hele dag. Het ja. dus is nog helemaal goed. heeft, heeft nog geen smartphone. Eh, Tegenwoordig is de trend dat baby's na drie dagen al een eigen Instagram-pagina nee, nee, hebben. Nee, nee, nee, dat, bij, dat is absoluut niet het geval. Die van jou heeft geen instagram Dat is maar één instagram, instagram, dat ben ik. En ah, <laughs> Dus de, wat ik bij mijn kinderen zie, is dat er ten eerste een enorme druk van ouders in het algemeen in New York op hun kinderen, om goed te presteren, om in die school te komen, in die school te komen, en die kinderen, die worden echt helemaal pressurized. Dan onderling hebben, hebben, zetten die kinderen elkaar onder druk met hun smartphones. Ze willen meteen een smartphone hebben, soms ben ik mijn telefoon kwijt, is dus mijn dochter mee aan het spelen. De zoon heeft een smartphone en nee, die er steeds op te kijken en video's te kijken, dus dat moet worden afgepakt. Ja, dat moet worden afgepakt. Dat, dat moet ja. worden afgepakt, dat is werkelijk, dat is geen groter vergif voor kinderen dan, dan, dan smartphones. Uh, omdat ze in het begin, als ze dat ding nog niet hebben, dan leren ze lezen en dan kunnen ze redelijk goed lezen. Uh, en onze kinderen worden opgevoerd in drie talen. In het Nederlands, Engels en het Russisch. En dan kunnen ze goed lezen. En dan beginnen ze dus met die smartphones. En dan zitten ze constant video's te kijken. En dat hele lezen gaat weg. En je krijgt eigenlijk een soort van uh, analfabetisme. Uh, een soort van analfabetisme. Uh, op een bepaald niveau. Waarbij mensen op een bepaalde leeftijd niet goed kunnen schrijven. Nee, even over de, de luisteraar die nu denkt Russisch ook, maar uw vrouw is Russisch. Ja, hè? mijn vrouw ja. is Russisch ja. en nou, die werkt bij de Verenigde Naties. En ik zorg dus veel voor de kinderen. En ik zie die druk constant. En de kinderen zijn moe. Moeten veel doen. Ook na school. Dan moeten ze Hebreeuws leren. Of ze moeten nou, in ons geval Russisch leren. Of ze gaan naar Nederlandse school. En die druk is zo groot dat ik zeg van ja, euh, laten we tegen mijn vrouw die zelf uit een heel competitief Russisch euh, onderwijssysteem komt in de tijd van de Sovjet-Unie, uh, van, geef de kinderen ook zijn dag vrij. Laat ze ook eens kinderen zijn. Maak play met andere. Kinderen, zodat niet die druk de hele tijd erop zit. Want ik word er wel eens moe van. En nu sturen we om af te komen van al die druk... de kinderen naar een katholieke uh, privéschool. Een beetje ouderwets, zoals wij dat gewend zijn geweest. Uh, ook met godsdienstonderwijs. Uh, met zingen, het, het kerkkoor en, uh, en, en dergelijke zaken. En met een, een school waar niet wordt gevloekt. Uh, het is niet uh, F.O. dit en F.O. dat. Huh? Uh, en waar ze respect hebben, waar, ze, waar rust is. Want de meeste scholen, daar is helemaal geen rust. die ja, Dat is een zijn zijn warboel. Waar 35 kinderen door elkaar heen lopen te schreeuwen. En dat moet je op een gegeven moment doen, maar dat ontvind je zelf. En dan denk je, ja, ik moet ingrijpen. Ik moet er wat aan doen. En je ziet meteen waar de fouten zitten. Ah, ja, ik ben te... bent schrijver yes. van het boek ja. kopzorgen. Hier zie ik een, een, een, een pleidooi voor rust, reinheid, ja. Regelmaak. Ja, is, regelmaat. Hebt u dat ook gemerkt en ja. bemerkt dat daar behoefte aan is? Absoluut. Want er is, er is nu een beweging aan het ontstaan. Het heet de reviews niks. De reviews niks, dat zijn mensen die inderdaad uit de techwereld komen en die zeggen het is te ver doorgeschoten. Minder. We gaan afstand nemen, we review zit en we sturen die kinderen weer de natuur in. We gaan inderdaad weer met ze spelen. Ze moeten ook weer op straat gaan spelen. Met elkaar van allerlei dingen. En niet de hele tijd aan dat ding vastgeplakt zitten. Ja, want één die... woord komt hier telkens voor: moeten, moeten, moeten. Wie, wie, wie, waar komt dat vandaan? Van ja, maar het is ook een voorbeeld duan, die van. Die ja, maar het is ook de ouders. Hè? De ouders willen ook alles. willen willen. Uh, ja, uh, en de, de, de combinatie. Weet je wat er gevaar in zit? Het is op een gegeven moment makkelijk voor de ouders om die kinderen op jonge leeftijd een iPad te geven. Ja. En dan gaan ze naar hun slaapkamer toe en zitten ze daar de hele dag. Ja. Op een gegeven moment krijgen ze het niet meer vanaf. Ja, dan, krijgen ze, dan krijgen ze een, een, een, een iPhone uh, en blijven ze geplakt aan dat ding en zijn daar al helemaal door geobsedeerd. Ja, die ouders denken rust te kopen. Maar dat... Nee, ja, voor hen zelf. Yeah, maar ze yeah. moeten met de kinderen boeken gaan lezen. Yeah. En spelletjes gaan doen. En die kinderen laten spelen. En niet meteen een iPad te geven. Eleonore, Eleonor, zo heet ze toch? Elise Noor, Elise -Nor, pardon. Heeft ze een iPad? Nou, ik heb een iPad en zij mag, en daar zit ik dan naast. Mag ze, want ze vindt uh, YouTube uh, leuk, maar daar zit ik naast. En dan mag ze dan uh, YouTuber, maar dan gaat ze knutseldingetjes kijken hè, met kleien en tekenen, dat punt. Ik heb Netflix en dan mag ze dan, en dat zie ik, daar dan, dan gaan we dan samen naar kijken, naar een film. Op Netflix. Maar ik gebruik echt nooit. En ik beloof aan mezelf echt dat dat ook nooit zal gebeuren. Ik gebruik een iPad, een iPhone of Netflix of YouTube. Gebruik ik niet als oppas. He, het is mijn kind. Ik wil gewoon he, dat ik a, weet wat mijn kind kijkt. En ik wil, als we samen een filmpje... Dat is heel verstandig. Uh, maar zes. ook met kruimeltje kijken op Netflix. Hartstikke leuk samen, een beetje popcorn. Maar ouders moeten zelf ook het voorbeeld geven. Die zitten ook de hele dag... Maar ouders doen het niet. Ik heb ik, we hebben, ik, we hebben gekeken in Engeland. Daar zijn nu echt scholen waar kinderen van 4, 5 op school komen... en die zijn nog niet eens zindelijk. omdat hun ouders de hele tijd alleen maar met de telefoon ja. aan het spelen zijn. Ja. Die hebben, zijn even vergeten, de die, maar. Ja, even vergeten de ja. kinderen te leren zindelijk te worden. Dat is echt ja. schandalig. Nou, um, want u had het net al over, die vergelijking maakt u althans, met de pest. Volksziekte ja, nummer één, lees ook overal. Het is echt volksziekte nummer één geworden. Maar die eenzaamheid ook. En die zit bij alle generaties. Als ik, als ik het heb over één op de drie Nederlanders noemt zich eenzaam. Dan zeggen mensen ook van, ah, dat zijn oudjes. Yo jonge mensen, kinderen, tieners, twintigers. Eenzaamheid zit echt door alle generaties heen. En dan heb je wel 300 vrienden op Facebook, maar ze zijn hartstikke eenzaam. Ik wil nog even iemand erbij betrekken. Dat is Jip. Zij is student. Zij heeft burn-out-klachten. Ik uh, schreef altijd mijn scriptie op computers in de, in de universiteitsbibliotheek. Maar dan is het half tien, tien uur en zijn er geen computers meer vrij. Het feit dat ik te laat was in de bieb en er geen computers meer vrij waren... was zo onafkomelijk en ik, ik raakte zo in paniek... van hoe moet ik nu mijn scriptie gaan schrijven... en waarom ben ik niet eerder opgestaan... en dan ga je weer terug in je bed liggen huilend... en daar kom je dan twee dagen niet uit. Ja, het bed lijkt me niet de oplossing, Dirk-Jan Pink. Nee. Nee, uh, de oplossing is, is, is terugkeren naar een systeem van, uh, van orde en regelmaat... Uh, en ook weg van, de, van die sociale media... En ik denk dat je, zo, dat je kinderen die dit overkomt... want die kinderen staan onder enorme druk. Uh, en dan denk je van, ja, wat, wat moet ik doen? Je krijgt ook kinderen die, die suicidale neigingen gaan krijgen daardoor. En de eenzaamheid en, ook uh, Ja, dat die, nou, die ja, komt, komt je voort uit pakast, die eenzaamheid. Ja. Ze voelen zich helemaal afgesloten van ja. de rest van de wereld. Kijken dan ook naar verkeerde video's en zo. Dat het dus social media je, heet. Hè? Dus je moet, ja, je moet er als ouder enorm op letten. Er is geen vervanging voor de ouders. Een leraar kan ook niet de ouders gaan vervangen. En de ouders moeten niet denken, nu gaan ze naar school heb ik er niks mee te maken. Je blijft ouder van van van van van, van smorgens tot s avonds en s'nachts. En je moet erop toezien, je moet verhalen gaan lezen. Ja, je moet al die dingen gaan doen die wij allemaal vroeger hebben gehad. En het is terugkeer naar de gezonde fundamenten van opvoeding en onderwijs. Dat is één en ik vind ook dat je sommige sommige mensen moet verbieden om ouder te worden. Want ik heb ik heb ik heb mensen geïnterviewd. Ik heb wat een jongen geïnterviewd van 25 die moet loopt vier keer per week naar de naar de psychiater. Nee, die jongen had een moeder die borderliner is. Die moeder heeft hem geestelijk mishandeld. En daar is hij heel erg kapot van. Maar ik zeg tegen hem, luister borderliners, die moeten eigenlijk gesteriliseerd worden. Die moeten geen kinderen krijgen, maar die maken die kinderen kapot. Dat is één. Maar oké, okay, tegen de jongens zeg ik ook, luister, je bent 25. Waarom moet je vier keer per jaar naar de psychiater om te klagen over je moeder? Je bent nu op jezelf, je staat op jezelf. Begin je eigen leven, ga feesten. Ga pak, pak jezelf een... aan en je vraag daar niet de psychiater voor. Dat is overigens nu wel een trend. Je ziet nu steeds meer van die groepjes patiënten op Facebook en dergelijke. Er is een 1 GGZ instelling, Altrecht, die organiseert die patiënten nu in groepjes op Facebook en op WhatsApp. En die patiënten we gaan elkaar coachen? Wel in één te ben, maar die gaan elkaar helpen. Misschien dat is veel goedkoper. Een beter leven begint bij jezelf. Zo ja, zou de conclusie kunnen zijn van, van deze uitzending. Um, ik wil u allemaal bedanken voor deze levendige discussie hier aan tafel, waarin we bespraken de kwesties van deze tijd. Dirk-Jan Epping, Samira Abouchibti en Ajit Pakas. Heel fijn dat u er was. Geniet morgen van de zon. En geniet, zeg ik tegen u, luisteraar, morgen ook van WNL op zondag. Begint om half tien op NPO 1. Stef Blok is de gast, minister van Buitenlandse Zaken. En Frank van Kappen en en duk zijn er om de kwestie Syrië te bespreken. Meester Frank Visser, u kent hem nog wel, voormalig rechter... en tv-presentator is er ook. En Pieter Zwart, CEO van Coolblue. Zo dadelijk langs de lijn met Tom van het Hek. Opiniemakers is een programma van WNL. De Omroep van Wij Nederland. NBO Radio 1. Kwesties, kwesties, kwesties. Het VMBO heeft als bijnaam het afvoerputje van het onderwijs. Is het alleen imago of wordt er echt slecht lesgegeven? Questies reist af naar Breda, waar een excellente VMBO-school wordt gebouwd. En we zijn in Beeldhoven, waar ze last hebben van straatvuil en dus ratten. Is de gemeente te lui met opruimen? Of komt het door de moslims die geen etensresten mogen verspillen? Questies. Morgenavond om 8 uur, het debatprogramma Questies Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Alfa Romeo presenteert de Alfa Days. Met een unieke collectie speciale uitvoeringen.